Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft nieuwe sancties. De VS gaat bedrijven en banken die zaken doen met het communistische land bestraffen. Trump hoopt zo de geldstromen naar Noord-Korea af te snijden... zodat het land moeilijker nieuwe kernproeven en raketlanceringen kan doen. De sancties zijn vooral gericht tegen bedrijven in de textiel-, visserij- en IT-sector. Twee weken geleden pleitte de VS in de VN-veiligheidsraad... voor een olieembargo tegen Noord-Korea... Maar dat kwam er niet. Wel werd de Noord-Koreaanse olieimport beperkt tot 2 miljoen vaten. Het dodental van de orkaan Maria op het eiland Dominica is opgelopen tot 15. Er worden nog 20 mensen vermist, zegt de premier. Volgens hem is het een wonder dat er geen honderden doden zijn gevallen. De orkaan raaste in de nacht van maandag op dinsdag over Dominica. Honderden huizen zijn verwoest, alle communicatie is uitgevallen en het vliegveld is sindsdien gesloten. Volgens de premier heeft het eiland alle hulp van de wereld nodig. In totaal heeft Maria nu 18 levens geëist, 15 op Dominica, 2 op Guadeloupe en 1 op Puerto Rico. De rijkste vrouw ter wereld is overleden. Het is Liliane Bettencourt, de dochter van de oprichter van cosmetica-gigant L'Oréal. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes had ze een vermogen van ruim 33 miljard euro. Sinds 2011 werden haar aandelen beheerd door de familie omdat Bettencourt dementerend was. Een bevriende fotograaf werd veroordeeld omdat hij haar 400 miljoen euro had afgetroggeld. En ook oud-president Sarkozy werd verweten dat hij Bettencourt ertoe had aangezet geld aan zijn partij te geven... maar dat werd nooit bewezen. Liliane Bettencourt was 94 jaar. Het weer, het blijft vanavond droog... Morgen in het oosten geregeld zon. In het westen meer bewolking en een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. the phone De Gevoelens vanavond begon ook met Alaska. Die jongens ken ik al een lange tijd. Sinds 2010 komen ze bij ZFM Over de Grond. En dit was de laatst verschenen single, Red Herring. Komt van het derde album wat in de maak is. Dus wees niet gerust, Alaska bestaat nog. En ze zullen vrolijk verder doorgaan. Ja, Altijd hebben ze een warm plekje in mijn hart gehouden, deze jongens. En daar zitten er nog een paar, tenminste sowieso één... En dat is vijf jaar geleden dat zij het debuutalbum presenteerde aan het Nederlandse publiek. En dat is Fabiana Dammers. Daar heb ik ja, nog steeds wat mee. Of dat nou verliefdheid is, vriendschap... of uh, dat we elkaar eigenlijk bijna de tent uitlopen te vechten. Dat, uh, dat maakt niet uit. Voor mij is het gewoon een schitterend mooi mens. Maar ook gewoon het werk wat zij gemaakt heeft. En uh, vanavond staan we daarbij stil. Want het is precies vijf jaar geleden dat zij dat debuutalbum The Girl You Love heeft uitgebracht... Uh, ik voeg eens denk ik, zelf aan het eind nog uh, een eigen tenminste, een nummer... wat niet op dat album staat, nog eventjes toe. Want misschien zit Fabiana Dammers toevallig stiekem te luisteren. Je weet maar nooit. Uh, en dat, uh, nou ja, dan weet ze toevallig goed uh, welk nummer ik dan uh, ga uh, draaien. Want uh, dat heeft te maken met een, uh, met een plaats in Wales. En dat is gebaseerd op een hoorspel. En meer zeg ik niet. Maar uh, mensen die uh, alternative en uh, langer vroeger dan vandaag... Weet wel over welk Fabianerdammers nummer ik het heb. En het is tien jaar oud. Dat kan ik ook alvast verklappen. Want in 2007 heeft ze dat uitgebracht. Het is niet de enige die ruime aandacht krijgt. Uh, er is er nog één. T.B. Flores. Ik ben ook heel erg onder de indruk van deze man. Uit Rotterdam. En uh, ook zijn werk komt voorbij. Dat, uh, dat uh, is verschillend. Want hij heeft een aantal nummers achtergelaten op verschillende... Uh, EP's, albums... en een uh, album wat hij zelf heeft uh, gemaakt. A Different Man, die komt zeker voorbij. Maar uh, we hebben ook weer... weer eens even de Tree of Life... die Ever After Project. Uh, daar heeft hij ook een nummer aan bijgedragen. En dat nummer ga je vanavond ook horen. Dus dat uh, sowieso. Dan Zuid-Afrikaans van Danella Smith. Van de Danella Smith Band. Uh, zij heeft... Uh, uh, Engelstalig werk. Maar ook in de Afrikaanse taal. Want... Oorspronkelijk komt zij uit Namibië. Um, ook heel erg bijzonder om naar te luisteren. En er is er nog een die iets te maken heeft met TB Floris. Maar ook met Dare to Run Artist Management. Want die showcase die, die ik bezocht in september... daarachter zat Willemijn de Boer. Uh, die heeft een EP, um, Stukje bij Beetje. En daar draaien we ook twee tracks van. Dat is ook wel leuk. Uh, en er zit ook een verhaal aan vast... want er zit een vleugje CFM Zandvoort aan vast. Want wat is het geval? De EP is gemasterd door Jeffrey de Gans. En voor die mensen die CFM al twintig jaar volgen... weten dat Jeff samen met Edwin Keur... hier een programma bij uh, CFM heeft uh, gehad. En dat was met name op de vrijdagavond. Er werd een zooi eigenlijk uh, vakkundig afgetimmerd uh, eerlijk gezegd. En bovendien hebben Edwin en Jeff samen nog een uh, project uh, gehad. Lambda... En dat was nog een Europees dancehit ook. Dus die eh, man is verantwoordelijk voor de master van Willemijn de Boer. Ik zeg het er maar even heel duidelijk bij. En dat is dus weer iets met een link met Edwin de, de Wit. Toen heette die zo. Maar nu heet we, nou, noemen we hem gewoon Edwin Keur. Dus uh, dat is uh, wel duidelijk. Nederlandstalig werk is dat onder andere. Maar er is nog meer Nederlandstalig werk. Want dit blijft een gimmick. Want 7 oktober, dat doen ze mee in de popronde Haarlem. En dat zul ik...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 En staan met handen. No! Mm -hmm. mm -hmm.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 In dit licht kunnen we hem zeker wel gebruiken, dit nummer. The War is Almost Over van T.B. Florissen. Uh, hij uh, komt uit Rotterdam. Tenminste, daar woont hij in ieder geval. En uh, dit uh, is een van de nummers die hij volgens mij ook uh, heeft gebracht... tijdens de showcase van eerder deze maand. Uh, ja, de eerste zaterdag van september, dat was het. In de Maasilo bij Raaf Rotterdam. Daar was het, uh, speelde het zich af. Um, overigens uh, proberen we het, uh, het hele uh, setje bij elkaar uh, te krijgen wat daar gespeeld heeft. Dat uh, bestaat uit uh, T.B. Florissen, Michel Ebbe en Jiri. En dan Jiri Scheffeli voluit, want uh, zo heet de man en echt. Uh, maar daar zullen we nog eventjes uh, over moeten poekelen. Uh, en een datumpje daarvoor uh, zien te prikken. Dus dat uh, zal uh, misschien nog ergens achter in het jaar nog gaan plaatsvinden, dat uh, vermoeden heb ik dat dat wel ergens in november of december nog uh, gaat uh, gebeuren. In ieder geval, uh, beloven is heel veel. Uh, maar als je belooft, weet je ook dat je iets uh, misschien een belofte moet gaan breken. Dus dat uh, sowieso. De uh, war is almost over. Ik hoop dat dat ook uh, tussen de muzikale vriendschappen... die ik ooit gesloten heb met uh, Fabian de Dammers. Denk het wel, hè, want uh, eindelijk ja, worden we allemaal wijzer... Maar of het ook zo gaat worden, dat weet haast niemand. En daar heeft ze een heel mooi liedje over geschreven destijds. Op dat album The Girl You Love, Here Is Nobody Knows. Moet hij wel komen doen. MUZIEK Drunk and anyway. ill.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 In act veel van In act van niks. In act viert naar veel van niet veel van niks. In act naar veel van niks. In act aan naar In hij zegt naar bestaat. Ik weet van alles, ik werd naar veel van niks. Ik schrijf van mijn pie, maar alles, ik weet ook niks. Ik weet nog veel van alles, ik werd naar veel van niks. Ik weet veel van niks. Ik schrijf aan uw domen niet in een zeg, hij zal vermeiden. Ik weet nog veel van alles, ik weet nog veel van niks. Wim en hij Work niks. Daniela Smith en haar band, de Daniela Smith Band, zoals die voluit heet, en de geboorteplaats volgens Facebook is Den Haag, maar uh, daar staat niet het uh, oorspronkelijke wiegje van <coughs> Daniela Smith zelf. Want zij komt oorspronkelijk uit Namibië. En dat was wel heel goed te horen op deze laatste song die je, je hebt kunnen horen. Ik weet. En dan gaat het weer over weten. En dat hadden we dus net al in de vorige song ook al met Nobody Knows. Als het gaat om misschien nog wel dat er nog ergens in het heelal nog iets gaat keren ten goede. Van het verwijderen van een aantal mensen tegenover elkaar cryptisch omschreven. Maar daar laat ik het ook even verder bij. Um, ik zei al... ik had uh, een, uh, eerder deze maand... een showcase gezien. Maar achter die showcase... en daar kon ik helaas... niet bij zijn, uh, zat een EP-presentatie... van Willemijn de Boer. En zij is een kunstenares. Tenminste, dat is dan zo. Maar goed... Uh, er is nog meer uh, te vertellen over Willemijn... Uh, um, de Boer. Want zij... is uh, ook een van de mensen die... Net als Danielle van Doorn. Als Suzanne Sanders. Maar ook bijvoorbeeld als Lisanne de Koning. Lisa N. Zoals we er uh, kennen. En uh, misschien zelfs ook Wouter Mol. Van uh, het uh, studeren aan het Albeda Muzikant Producer -official, Official College. Nou daar uh, komen een aantal muzikanten vandaan. Z ook Joost Wander moet ik erbij zeggen. Want ook hij is daar geweest. En Joost Wander hebben we hier ook een aantal weken achter elkaar gedraaid. Heeft allemaal te maken met Rotterdam. En uh, nou ja, daar is alles op uh, terug te voeren. Maar zij heeft een uh, ontzettende gave EP uitgebracht. Ik heb hem een paar keer beluisterd. Maar het is uh, nou ja, alsof ze gewoon het verhaal vertelt. En er zit echt iets van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, onderhuidse woede. Maar ook uh, het, uh, eigenlijk het, uh, de gevoelskant wordt ook uh, behoorlijk belicht in uh, de EP. Stukje bij beetje. En ik ben eerlijk gezegd uh, verkocht bij uh, trek nummer 2, en dat is net zo koud. Ik heb het net zo koud Je vergist je Je kijkt door de verkeerde ogen naar jezelf En dat neem ik je niet kwalijk Het maakt me alleen bang Vaar niet op de wildste golven Met je zelfgemaakte vlot Blijf vliegen Maar je moet accepteren Soms raak je de grond Verover alle harten Met je mooie lieve lach Maar verover al die harten Wanneer je dat weer mag En niemand me warm houdt en vergeet heus niet. Jij hebt het net zo koud. Soms vergis ik me. Dan kijk ik met verkeerde ogen naar mezelf. Maar neem me dat niet kwalijk. Maakt me soms zo bang. Laten we voorzichtig doen. Niet meer varen op de wildste golven nu ons schip gebroken is. Laten we niet vliegen. Nu de wind gestaakt is. Maar niks meer, vergeet me Het is beter en dat weet je Misschien niet, verlang niet meer naar vroeger Kijk vooruit, dat ziet er voor ons allebei vast veel mooier uit Zij komt volgende week met één gitarist hier naar de studio. En dan wordt er een akoestische set van vier nummers gespeeld hier bij ons. En ze is inmiddels al, uh, al ruim aan bod geweest bij de landelijke zenders. Maar goed, uh, wij waren er heel vroeg bij om in ieder geval hard on your arm heel vaak de eter in te slingeren. En dat hebben we gedaan. En bovendien, uh, over deze gesproken zij, uh, zal 17 oktober ook nog te zien zijn... In een van de popwedstrijden. die in de regio wordt gehouden. Ik geloof in Amsterdam. Dat weet ik bijna wel zeker. Dat moet ik eventjes goed gaan koekeloeren. Want dat, dat staat ergens. Waar ik ben het tegengekomen. Maar oh kijk hier. Dat is de, de, de Amsterdamse popreis. Daar zit zij volgens mij in verstopt. 17 oktober heeft ze het over. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Of dat ook werkelijk zo is. dan moet ik nog eventjes. Nog eens eventjes aan de vragen. Volgende week hebben we daar de, misschien wel de ruimte voor. Is Marcus van Dam ook wel uitgeslapen? Want ja, die heeft het erg druk uh, gehad. Uh, daarvoor hoorde je net zo koud. Gaat over echt over vergeven. Maar ook over de manier waarop uh, iets uh, ja, verwerkt wordt. Als een relatie op een gegeven moment stopt. Tenminste, dat is denk ik, maar ik ben heel voorzichtig, de strekking van het liedje. En bovendien, als je op de EP kijkt... en je hebt hem ook in, in je handjes, en ik heb hem gekocht... Eh, staat er ook nog iets op waarbij ze zegt... oh ja, en ook voor die klootzak die mij die inspiratie heeft gegeven... soortgelijke woorden, dat, zijn, dat is gebruikt op de inlay van de EP. Stukje bij beetje. Uh, weer terug naar een andere Rotterdammer... want ik zeg, ik ben onder de indruk van deze gozer... Uh, T.B. Floresen. Uh, en dit komt dus van The Tree of Life... the Ever After Project. Uh, dat was een project uh, geweest... waarbij eigenlijk muziek werd gemaakt... voor een doodziek kind. Wat uiteindelijk ook is komen te overlijden. Uh, initiatiefnemers waren Michel Ebbe en Demet Koizeren. En die laatste is van Dare to Run Management. Uh, en daar behoort T.B. Florissen dan ook toe... En dat is dan ook uh, geen wonder als je dit nummer uh, terug hoort. When the world is fast asleep. I am lost for words, I don't feel the urge Let the silence do the rest As you slowly drift away I just won't let go of your hand I'll be here when the night is dark And greet you as a friend The morning light will come in time, oh my baby I still love you to the morning back when the world, the world is fast asleep. Your favorite summer, but that sparkle in your eyes reveal the center of helplessness. Let go of all these ghosts and all these monsters that you fear. Keep close to all your hopes and dreams, and the ones that you all dear as you slowly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 Would you wait for me if I close my eyes and count to three when I'm feeling strange and. Solitary, wie is dit van Low eddict Sound System zelf ook hier uh, een aantal malen geweest? Geloof vier keer inmiddels al wel bij, uh, bij ons uh, langs geweest. Uh, sowieso twee keer in de samenstelling met, uh, zoals ze er nu uh, bij zitten, Dylan en Maiker. Want uh, dat is toch wel het hart. Eén uh, keer heeft Dylan zelf nog uh, iets uh, gedaan, dat heeft hij even geïmproviseerd. En de tweede keer heeft hij dat uh, gedaan. Dat was de tweede keer dat hij hier was. Toen was hij samen met Dax Nyster hier uh, in uh, de studio. En dat had toen te maken dat dat vlak na de uh, finale was van uh, de Rob Acta Award in 2014 hebben we het dan alweer over. Want uh, zo lang is dat alweer geleden. Um, goed, uh, daarvoor hoorden we TB Flores and when the World is a Fast Asleep. Dat komt van de Ever After project. En dat is ook eigenlijk een uh, ja, verzamelaar. Waar veel Rotterdamse uh, muzikanten op uh, te horen zijn. Zoals Corfine Zulfester hebben we wel eens gedraaid. Natuurlijk ook Halfway Station heeft daar aan meegewerkt. Linda Kreuzen, uh, om maar even haar naam uh, te noemen van uh, de Rotterdamse makelij En uh, natuurlijk uh, Michel Ebbe zelf. Die uh, daar ook een van de, uh, de initiatiefnemers is uh, geweest van dat project. Dus dat uh, kun je dan, uh, dan wel uh, Heel erg mooi inlijsten, Dat mooie nummer ook van Tibi Floris trouwens ook. Um, weer terug naar de, het album van Fabiana Dammers. Uh, dat uh, heeft ze gemaakt in 2012. Toen is het uitgebracht. Maar daarvoor is het uh, ja, eigenlijk ook uh, min of meer een proces geweest... om dat album uit te brengen. Uh, dit nummer, daar, daar moet ik aan denken... als ik op een gegeven moment mijn postronde aan het lopen ben in Zandvoort... Uh, dan kijk ik ergens um, op een gegeven moment een huis binnen en dan zie ik toch een wat ziekelijke vrouw uh, in een bed liggen. En dan vraag ik me af hoe uh, bekijkt u die wereld uh, in dat opzicht? En uh, overigens is dan de vraag van wat heeft dan uh, de geneesmiddelen, ja, heeft dat werking of wat dan ook? En dat was een tijd dat ook Fabiane Dammers zelf ziek uh, is uh, geweest, tenminste, uh, in de periode dat ze dit liedje schreef zij op een gegeven moment een kuur uh, ja moeten ondergaan en aan de hand daarvan heeft ze dus een liedje geschreven maar ik maak die link dus naar die ene dame die ik dan twee keer in de week zie, uh, de ene keer wel in het bed en de andere keer niet en dan vraag ik me af, ik hoop dat die mevrouw dan nog ooit beter wordt met Fabian de Dammers gaat het overigens dus goed uh, dames en heren thuis, en dat is ook wel duidelijk te horen met dit nummer En uh, upon the shoulders, daarvoor make me whole... want dat is uh, de cure die Fabian de Damers gevolgd heeft toen ze ziek was. En ik uh, link het aan een uh, dame die ik uh, wel eens zie liggen. Als ik mijn postronde moet doen, nog één nummer tot aan het nieuws van 9 uur. Die komt uit Zandvoort. Ruud Houweling met Why We're Here. Low and she doesn't notice me watching her hide him pleasantly underneath the shiny stars. This is why we're here. This is why we're here. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.